7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rebellen Syrië stellen president Assad ultimatum. Europese zorg over Surinaamse amnestie werd overgebracht. En Iren stemmen over Europees begrotingsverdrag. <tied>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 President Obama heeft via een videoverbinding met Europese leiders gesproken over het geweld in Syrië en over de crisis in Europa. Aan het overleg deden de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande en de Italiaanse premier Monti mee. Ze willen snel een einde aan het geweld door het Syrische regime tegen de eigen bevolking. En wat er over de crisis in Europa is besproken is niet bekendgemaakt.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 Vorige week nog ging de Eerste Kamer akkoord met nieuwe wetgeving die jongeren onder de 16 verbiedt alcohol in bezit te hebben en die het mogelijk maakt verkopers strenger te controleren. De Europese Unie heeft Suriname laten weten ernstig verontrust te zijn over de omstreden amnestiewet. De wet kan ertoe leiden dat de verdachten van de decembermoorden vrij uitgaan, onder wie president Boutersen. Vorige maand werd de amnestiewet door het Surinaamse parlement aangenomen. De Europese regio-ambassadeur zei in Paramaribo... dat Suriname verplicht is om mensenrechten schendingen te onderzoeken... en de daders voor de rechten te brengen. Het bezoek aan Paramaribo volgde op eerdere kritiek... van de hoge commissaris voor buitenlandse zaken van de EU, Ashton. Ierland stemt vandaag in een referendum... over deelname aan het Europese begrotingsverdrag. Volgens de laatste peiling steunt een meerderheid van de kiezers het verdrag. Maar er zijn nog veel twijfelaars...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 De euro en de beurzen zijn opnieuw onderuit gegaan. De euro zakte voor het eerst in bijna twee jaar onder de 1,24 dollar. Beleggers maken zich zorgen over de Spaanse economie die er slecht voor staat. Daarnaast moet Madrid miljarden vinden om Bankia overeind te houden. De bank die in grote financiële problemen zit. Ook de onzekerheid rond Griekenland houdt aan. De belangrijke Europese beurzen daalden gisteren allemaal. En op Wall Street sloot ook de Dow Jones-index gisteravond 1,3 lager. De Canadese politie verdenkt een 29-jarige pornoacteur van moord en het versturen per post van lichaamsdelen van zijn slachtoffer. Dinsdag kwam bij de conservatieve partij een pakketje aan met daarin een voet. Diezelfde dag werd in een distributiecentrum van de Canadese posterijen een pakketje met een hand aangetroffen. Dat was geadresseerd aan de liberale partij. En ook vond de politie een romp in een hoop vuilnis. Onderzoek wees uit dat de lichaamsdelen van één en dezelfde man waren. De verdachte is voortvluchtig. In de reeks oefenwedstrijden richting het EK heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gewonnen. In de derde oefeninterland land werd in de Kuip het team van Slowakije verslagen met 2-0. De Slovaak Salata maakte na zeven minuten een eigen doelpunt. Een kwartier voor het eind van de wedstrijd schoot Rafael van der Vaart de tweede binnen. Wesley Sneijder raakt in de tweede helft geblesseerd. De voorbereiding voor het EK wordt zaterdag afgesloten tegen Noord-Ierland. Dan is weer nog vandaag bewolkt met vooral vanochtend regen. Vanmiddag blijft het bewolkt en er is kans op buien. Het wordt 16 graden in het noorden tot een graad of 20 in het zuiden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en plaatselijk een bui. En dan wordt het nog iets koeler dan vandaag. hebben Verkeersinformatie, 8 files, 25 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Eigenlijk nog geen bijzonderheden. De langste file op de A28 van Zwolle naar Utrecht...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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, acht minuten over, zeven energiedrankjes zijn slecht voor kinderen. En dus moet er wat gebeuren in de verkoop. Dus noods gaan ze de supermarkt uit, dat zegt de directeur van GGD Nederland. We spreken hem zo, eerst naar Ierland. Want de Ieren mogen zich vandaag dus in een referendum uitspreken over de strenge begrotingsregels van Europa. Correspondent Anja van der Horst bezocht Donegal, een van de armste regio's van het land. En daar ging hij op pad met de werkloze bouwvakker Joe Murphy... die een eenmansactie is begonnen tegen nog meer bezuinigingen. We staan op het bouwerf van uh, Joe Murphy tussen de stijgers. Uh, het ziet er eigenlijk verroest uit. Deze spullen die zijn eigenlijk heel lang niet gebruikt. Als het menu snijden... Het you know? wordt al twee jaar niet gebruikt. De planken die zijn een beetje aan het rotten. Het ijzerwerk aan het roesten. Want al twee jaar geen werk. No work for the last two years. No, absolutely not. Very, very little. A day here, a day there. You're just going from week to week. Een dag hier, een dag daar. Uh, soms heb ik een weekje werk, maar dat is het wel. En daarbovenop komen nog veel uh, andere maatregelen. Hè? Well, austerity is impacting on everybody's lives. There just taxing absolutely... Everything that they can possibly tax, they're it. Ja, we hebben de afgelopen jaren een hele serie belastingmaatregelen gezien. Belastingen zoals inkomstenbelasting die omhoog is gegaan. Veel van deze maatregelen worden nu opgelegd door Brussel. Hoe, hoe bepaalt dat nu de Europese stemming in dit land? We hebben het for it. Most people, I think, in Ireland do want to stay in the euro. Um, but at the same time, these these measures have been imposed by governments now that have no real connection with the ordinary people. The measures they're bringing in aren't working. They're being too severe on the ordinary people. Het Europese enthousiasme in dit land ja, neemt flink af. Ieren zijn nog steeds wel voorstander van het Europese project, willen ook nog wel lid zijn van de euro, maar de maatregelen die nu genomen worden, ja, dat zijn maatregelen die genomen worden door regeringen zoals in Duitsland die eigenlijk geen uh, enkele binding hebben met de gewone mensen hier die, die lijden onder die maatregelen. Deze regio in het noorden van Ierland is een van de armste gebieden van het land. En nergens wordt dat zo duidelijk als hier in de haven van Killybergs. De hele haven ligt vol met visserschepen die aan de ketting liggen. Want door de strenge Europese quota ligt de visindustrie hier op zijn gat. Vijftien, twintig jaar geleden was dat wel anders. Ja, yeah, when jong, was een child, er been misschien 70, 80, 90 boats fishing vissen uit hier. All the time vissen, uh, whitefish. En dat zegt Thomas Pringle, eh, parlementslid dat dit gebied vertegenwoordigt. Hij is een van de weinige politici die campagne voert tegen het nieuwe Europese verdrag. En hij kan zich nog goed herinneren toen hij kind was, toen het hier een bloeiende visindustrie was. Hij was veruit de grootste werkgever in de regio, maar nu één op de vier, één op de drie mensen zit hier zonder baan. Hier het 25, 30 procent, eenvoudig. En we hebben massieve emigratie. Veel jonge Ieren zijn ook vertrokken naar het buitenland. Allemaal het gevolg van strenge Europese visquoten. Maar dat is niet het enige. we quota we crisis Naast de visquota hebben ze ook nog te maken met bezuinigingen, ook opgelegd door op Brussel. Met als gevolg dat deze regio eigenlijk al tien jaar in een recessie zit. really has been experiencing a recession now for over years. Maar ja, de regering zegt deze bezuinigingen zijn nodig om de Ierse economie weer gezond te maken. Klopt dat ook? medicine is killing the patient. Het Europese medicijn is dodelijk voor de Ierse patiënt. Kijk, naar de werkeloosheid, die blijft maar stijgen. De regering moet juist flexibel kunnen zijn en in de economie investeren als het nodig is. And compact Maar het Europese verdrag maakt dat onmogelijk. Veel Ieren hebben dan ook grote twijfels over Brussel. Het Europese enthousiasme is flink bekoeld. Toch stemt de meerderheid van de Ieren voor het nieuwe Europese verdrag. Zo voorspellen alle opiniepeilingen. Hoe valt dat te verklaren? Fear. Angst, dat is de enige verklaring, zegt Thomas Springle. De regering maakt ons bang dat het nog veel erger gaat worden als we nee stemmen, en dat we onze invloed in Brussel verliezen. Hij hoopt tegen wil en dank dat de Ieren straks dapper zijn in een stemlokaal, want zo zegt hij, het wordt tijd voor wat anders. We've we van der Horst maakte deze reportage in Donegal in Ierland. Twaalf minuten over zeven. We gaan naar de vark. Van de Colombiaanse guerrillabeweging heeft de Franse journalist Romeo Langlois vrijgelaten. Langlois werd ruim een maand geleden door de vark ontvoerd tijdens gevechten tussen het Colombiaanse leger en de rebellen. De vrijlating van Langlois is rechtstreeks te zien op de televisie. Langlois ziet er ontspannen uit. Hij lacht en loopt door een haag van boeren uit de buurt en varkstrijders. Hij zegt dat zijn gezondheid goed is. Ik denk dat goed Een beetje Anders dan dat ik een maand ben vastgehouden, is het verder goed gegaan, zo zegt hij. Hij staat tussen FARC-strijders, want hij bevindt zich nog in gebied dat wordt gecontroleerd door de FARC. Hij zegt dat de strijders hem goed hebben behandeld. me ik kreeg goed te eten en ben niet vastgebonden, vervolgt hij. Langlois werd ontvoerd na een gevecht tussen het Colombiaanse leger en de FARC op een paar kilometer afstand van waar hij nu is vrijgelaten. Hij was met het Colombiaanse leger op zoek naar illegale drugslaboratoria. Hij had gedacht na een paar uur weer vrij te komen. Het werd uiteindelijk meer dan een maand. Jean-Baptiste, ik ben de representant van François Hollande. Dank je Je hebt een verhaal Je is dat? We praten door over de vrijlating met correspondent Kees Elenbaas in Bogota. Kees, meestal houdt de FARC mensen wat langer vast. Waarom kon Langlois weer zo snel vrij? Nou, Omdat voor de FARC natuurlijk heel snel duidelijk was... dat uh, Romeo Langlois niet, uh, niet de vijand was. Uh, hij is een uh, gerenommeerd journalist... die al meer dan tien jaar uh, reportages maakt in Colombia. En hij is steeds bezig geweest met... Uh, ja alle kanten van het conflict uh, te laten zien. Um, dus de FARC was misschien eigenlijk wel een beetje blij met hem. Uh, de voorwaarden die ze in eerste instantie stelden aan zijn vrijlating... dat was een nationaal en internationaal debat... over hoe de media omgingen met uh, dit conflict. Nou, Daar ging de Colombiaanse regering natuurlijk niet op in... Maar het heeft wel gewerkt, want Langlois die is echt een maand uh, in het nieuws geweest uh, in Colombia en omstreken. En uh, ja, vandaag, dat was ook een, een media-event, mag je wel zeggen. Ja, want de beelden, Kees, van zijn vrijlating door de FARC waren live te zien. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat was heel bijzonder. Uh, het, het deed een beetje denken aan uh, 25 jaar geleden in Midden-Amerika, waar je beelden zag van bevrijde gebieden door de Salvadoraanse guerrilla of zo. Da daar leek het een beetje op. Uh, het, het internationale uh, Venezolaanse televisiestation TeleSur die was al twee weken in dat gebied, die hadden blijkbaar eerder nog de coördinaten te pakken dan, uh, dan de groep die Langlois moest, moest ophalen. Uh, ze waren daar uitgebreid aanwezig. En het was uh, zeker twee uur lang, was het live op de, op de televisie te zien, maar niet op de Colombiaanse uh, televisie trouwens. Uh, dus ja, um, wat, wat de, het Venezolaanse televisiestation liet zien, dat was wat zij noemden het andere Colombia, uh, een gebied wat door de guerilla bevrijd was, werd een paar keren uh, gezegd. En ik denk uh, dat ze op het uh, Colombiaanse ministerie van Defensie echt knarsentandend naar die beelden hebben zitten kijken. Kees, is het bekend hoeveel mensen de vark nog vasthoudt? Ja, ze hebben dus gezegd dat ze zijn gestopt met het gijzelen. En ze hebben een aantal mensen vrijgelaten, maar dat waren de geuniformeerden, zoals ze dat zelf zeggen. Dus de soldaten en de politieagenten die ze uh, uh, gegijzeld hadden. Maar ja, naar schatting zijn er nog honderden die, die, uh, die vastgehouden worden door de vark. Het is heel erg moeilijk om er precies achter te komen hoeveel er te zijn... En het is ook moeilijk om uit te maken van of het nou echt gijzelaars zijn... of mensen die zo nu en dan als een soort dwangarbeiders worden gebruikt. Maar ja, dat er nog steeds uh, honderden uh, uh, ja, in handen zijn van de vark... of in ieder geval onder de dwang van de vark leven, zoveel is wel duidelijk. Goed. Kees, dank je wel. vliegt vandaag naar Parijs om bij zijn familie te zijn. Maar hij zegt dat hij uh, ook weer terugkomt naar Colombia... om het conflict te blijven volgen. We spreken zo met de directeur van de GGD. Hij maakt zich ernstig zorgen over de verkoop van energiedrankjes aan kinderen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Nog steeds zo'n 25 kilometer file op de Nederlandse wegen en nog weinig bijzonderheden. De langste file nog steeds op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over zeven vanavond voor de zesde keer de avond van het Spannende Boek. Dat is de opening van de maand van het Spannende Boek. mark Robin Visser is eh, in een boekhandel in Den Haag. Heb je ook gasten, mark Robin? Ja, ja ik heb zeker gasten. En, uh, die, staan, die staan allemaal uh, de etalage te, te bewonderen. Want zo gebeurt dat dan natuurlijk, hè, met zo'n maand van het Spannende Boek. Dan worden de etalages van de boekhandels ook allemaal... Stickerd en gedaan. En die stickers die komen dan onder andere... Hè, ook nog de andere promotiemateriaal, natuurlijk allemaal van het CPNB. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Waar Apple van Nispen tot Zevenaar inmiddels alweer twee jaar directeur is. Ja, ja, het is inderdaad waar. De tijd vliegt. De tijd vliegt, het is ongelooflijk. Meneer van Nispen tot Zevenaar, eh, hoe lang heet het eigenlijk nog CPNB? En wanneer wordt die B veranderd in iets anders? Nou, Die B, die B zal... van boek. Nee, die B zal altijd uh, blijven bestaan. Ik, uh, altijd? Ja, altijd. Want de vraag is, zie je een boek als een papieren versie... of is een boek ook eigenlijk... Uh, heeft, kent dat meer gedaan? Voorlopig kenden wij, zeg maar, wij... Uh, de oude mastodonten ook wel van, uh, van de wereld... Uh, de, de papieren versie. En die is overigens ook nog steeds de meest beschikbare. Mensen willen dat heel graag hebben. Maar je ziet het boek in allerlei gedaantes terugkomen. Het luisterboek bijvoorbeeld. Of, uh, nou noem dat noemen ook. we dan ook nog steeds boek. Ja, ja, ja. en zo zie ja. je ook het e book e book ja, alles heet een boek. En ja het mooie. He, dus we blijven voorlopig nog de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek heten. Voorlopig? Ja. Dat is alweer wat anders dan altijd. Nou, wat mij betreft altijd voorlopig. Wij kijken eventjes naar uh, de etalage van meneer Paagman. Wat vinden we ja. ervan? Nou, ik vind hem schitterend. Hij, hij heeft het best gedaan. Ja, prachtig. Je mag en nog wel even een lapje over de ramen? Nou, ja goed. Ja. Hier en daar een vlekje, maar ik zie dat hij al heel snel nu een emmer met een zeen pakt. Dus die is, die, ja. het is een hele actieve, proactieve boekhandelaar. Dat is ja. heel belangrijk. Jullie doen ontzettend je best natuurlijk, dat is uw werk, om boeken te verkopen. En meneer Paagman wil ook uh, boeken verkopen. Dan heb ik eens even wat cijfertjes over de boekenverkopen in Nederland. Ik wil u niet te veel naar beneden praten, maar u kent ze natuurlijk ook. Ja, zeer. Ja, ja, we, we, we, elke dag bekijken we ze. Elke dag? Ja, elke Krijg dag. Krijg je elke dag cijfers? Elke dag zijn er cijfers, ja. En, tot, uh, tot 2010 ging het eigenlijk wel goed. Ja. Daarna zien we een, een, een, een daling van enkele procenten. Maar in 2012, en dat is toch wel heel significant... een daling van meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar. Ja, dat is ook, daar de... kunt u niet omheen, nee, denk de, ik. Nee, daar kunnen we ook niet omheen. En daar willen we ook helemaal niet omheen. Sterker nog, we zijn ervoor om ervoor te zorgen... dat we dat, uh, dat cijfer omhoog uh, krijgen als uh, stichting. Maar dat is uh, uh, zoals het heel Nederland nu gaat. En het is bizar, maar ja, iedereen houdt zijn hand op de knip. En daar heeft het boek ook last van. Is dat het? Ja, dat is het... voor. Een groot deel is dat het. Er zal ook een deel zijn van mensen die zeggen... misschien dit, dit jaar koop ik geen boek... maar het, is, uh, het grootste deel is, is dat het. En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld anderen... een boek valt in de entertainmentsfeer... Uh, en je kijkt naar dvd's of uh, uh, muziek... Uh, dan zul je ook zien dat daar de daling nog vele malen groter is. Ja. Maar er wordt ook minder gelezen in ons land. Uh, en, en correctie, ik denk niet dat er minder wordt gelezen. Uh, ik denk dat er heel veel wordt gelezen nog. En gelukkig maar. Uh, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk... Waar je het wel over kunt hebben is dat de vrije tijdsbesteding van ons allen hier uh, ja. in, in de wereld van uh, het, het digitale anders is. En uh, dat je daar uh, het boek zich een, een goede positie in moet zien te verwerven. Ja, en dat is een gevecht? Dat is absoluut een gevecht. En, een spannend gevecht. Uh, zeer spannend. En, uh, uh, en u hebt een spannende baan als directeur van het CPMB. Uh, het is, uh, voor mij is het, het is zeg maar, uh, uh, altijd jaren spannend, zeg maar. En dat geldt voor ons allemaal. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik wens u een fijne avond alvast, want u gaat vast ook naar het feestje. Ja, ja we, gaan, uh, we hebben een heel mooi feest. De, de avond van het Spannend Boek, daar gaan we de Gouden stroppen uitreiken. We ja. hebben er vijf genomineerden. Het, is, het wordt één groot, mooi feest en een mooie maand. Over die Gouden stroppen hebben ja. we gesproken. Er komen hier straks niet één, maar twee schrijvers... die allebei drie keer de Gouden Strop hebben gewonnen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Gaan blijf bij doen. ons. Tot straks. Tot straks, Mark Robin bij Boekhandel -Puigman. Gaan we het hebben over energiedrankjes. Daar zitten cafeïne in en heel veel suiker. Je zou er zelfs soms vleugels van krijgen. En die drankjes zijn populair. Vooral onder de jeugd. En precies om die reden slaat de GGD nu alarm. De gezondheidsorganisatie vindt de verkoop van energiedrankjes aan kinderen zeer onverstandig. En wil daarom in gesprek met ouders, leraren en beleidsmakers. Directeur van de GGD Nederland, Laurent de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met die drankjes? Waarom zijn ze niet goed voor jongeren? Nou, als je een als je de media kijkt, dan zie je 18 wetenschappelijke uh, bronnen uh, van wat aangeven wat de gezondheidsschade is van cafeïnhoudende energiedrankjes. Uh, uh, op een normaal plekje zit uh, 80 milligram uh, cafeïne en, en zo'n plekje zit ook 9 kontjes uh, uh, suiker. Nou, en dat heeft dus bij onverantwoord uh, gebruik uh, gezondheidsschade. Uh, uh, en wat betreft die neerkantjeszaken is dat niet uh, goed uh, voor je gewicht. En we uh, weten allemaal van het maatschappelijk probleem van obesitas bij uh, kinderen. Maar wat is onverantwoord gebruik? Uh, nou, als je praat over 80 milligram. Uh, dan uh, geven we de cijfers aan dat een, een, een jongere van rond 8, 60 milligram uh, per dag uh, maximaal uh, verstandig uh, is. Dus één tikje dus zit al boven de tax. Uh, maar het probleem is dat deze drankjes gewoon worden verkocht naast de vreesdrank. en de vruchtenstappen in mm. de schappen. En dat wordt ook gewoon gedronken als zijnde uh, vreesdrank. En wij willen graag het debat aangaan op voorlichting en informatiecampagne... dat het normaal frisdrank is, dat het ja, veel cafeïne- en suikerhoudende drankjes zijn. Met ja, meneer De Vries, even daarop verdergaand. Want um, wat doet dan bijvoorbeeld cafeïne met kinderen? Want suiker, daar kan ik me veel bij voorstellen... dat dat bijvoorbeeld slecht is voor je tanden, dat je daar dik van wordt. Uh, cafeïne, waarom is dat zo slecht voor kinderen? Nou, als je naar kijkt uh, naar de wetenschappelijke rapporten, is dus dat uh, verhogen. Maar nou, je kan er ook uh, hardkloppingen van uh, krijgen en bij langdurig uh, gebruik ja, kan je blijvende schade aanhouden. Uh, houden. En dat is de reden dat bijvoorbeeld Denemarken een verbod heeft uh, voor het uh, verkoop van energiedrankjes aan uh, de jeugd in Europa. Het Europees Parlement speelt nu een discussie over etiketering waarom zal... Uh, Opstaan van niet geschikt voor kinderen of voor ja. patiënten. Nou, die discussie die in allerlei landen speelt, die willen wij graag nu ook in Nederland aan de orde stellen. Want is er, wordt er überhaupt voorlichting gegeven over dit soort drankjes en de gevaren ervan? De, de, soms uh, wel, en er uh, zijn genoeg wetenschappelijke rapporten. Uh, Verleden jaar heeft de Belgische Consumentenorganisatie al uh, gepleit uh, voor een verbod uh, van energiedrankjes uh, voor de jeugd onder de 16. Uh, de heeft daar een keer aandacht aan uh, besteed. Maar je ziet in de praktijk dat veel kinderen het gewoon als ontbijt uh, gebruiken. Uh, en, en, ja, nou, dan, dan zitten ze stuiterend in de klas. Er zijn heel veel scholen die het drinken van energiedrankjes en gewoon verbieden. Zowel op basischolen als op middelbare scholen. Um, belangrijk is uh, dat er nu informatie- in de voorlichtingscampagne uh, komt. Zodat er ook een draagvlak voor ontstaat voor eventuele aanpassing van de wet- en de regelgeving. Maar meneer en, De Vries, uh, nou staan ze niet sinds dit jaar pas in de schappen. Uh, die staan er al jaren, die drankjes. Nou. Nu is iedereen eraan gewend? Trekt u niet wat laat aan de bel? Nou, beter laat dan uh, uh, nooit, ja. uh, zou ik willen uh, zeggen. En vooral uh, is het gebruik wat steeds als normale ervaring. Ja. Huh? Het werd eerst gewoon geassocieerd met een lichamelijke inspanning, met een sportprestatie, uh, maar nu wordt het gewoon gedronken als frisdrank uh, en dat is nooit de bedoeling uh, uh, geweest. En daar willen we nu het debat aangaan met de ouders, met de scholen, om daar verstandig mee om te gaan. Ja, u, u heeft het ook over het verbod uh, bijvoorbeeld in Denemarken. Zou u daar naartoe willen in Nederland? nou Nadat er een debat ontstaat en er maatschappelijk draagvlak daarvoor uh, is, um, uh, zodat ja, de maatschappij, de samenleving daar aan toe is. De vergelijking is ook te maken met alcohol en jeugd. Tien jaar mm -hmm. geleden hebben wij al gepleit voor de alcoholverbod uh, tot 18 jaar, maar toen waren wij een hoop in de woestijn. Vandaag, en juist vandaag, heeft CDA... Tweede Kamer-fractie besloten ook, ook voor 18 jaar te zijn. Dus we hebben nu sinds vandaag een grote meerderheid in de Tweede Kamer die een alcoholverbod voor een jeugd tot 18 is. Okay. Tien jaar geleden was dat, dat was totaal niet het geval. Maar ja. zo'n debat willen we ook. Ja, precies. En, en, en eventueel tankjes. dan uiteindelijk richting een verbod. Um, en misschien in de tussentijd, kan ik mij voorstellen: je heeft het erover dat het vrij verkocht wordt in de supermarkt, staat naast de vriesdrank. Zou je daar wat aan willen doen? Ja precies, je moet een on uh, echte onderscheid maken dat het geen uh, frisdrank of een vruchtensap is. Dat het echt iets anders uh, is en bij onverantwoord gebruik en gezondheidsschade uh, plaatsvindt. Uh, uh, dus die discussie willen we graag op gang. Laurent de Vries, directeur van GGD Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Drie minuten voor half acht. Sprankelend was het nog niet wat Oranje gisteravond... in de oefenwedstrijd tegen Slowakije liet zien. Maar toch, het werd 2-0. En daarna waren wat voorzichtige, positieve geluiden te horen. Verslaggever Ronald van der Geer sprak met de bondscoach Bert van Marwijk. Is wedstrijd een uh, prettige stap voorwaarts naar het afgelopen weekend? Ja, ik denk het wel. Alles proberen zo goed mogelijk te uh, analyseren. En uh, kritisch blijven kijken. En ik vond dat we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 Syrische opstandelingen stellen ultimatum aan de regering en geen bier onder de 18, wil het CDA. Goedemorgen, het is half acht, ik ben Jan van der Putten. In Syrië hebben de opstandelingen president Assad een ultimatum gesteld. Ze eisen dat hij uiterlijk morgenochtend 11 uur stopt met het geweld. En als hij zich dan niet houdt aan het VN-vredesplan, dan houden de opstandelingen zich er ook niet meer aan. Ze zeggen dat ze dan alles zullen doen om burgers en dorpen te beschermen. Sinds vorige maand geldt in Syrië officieel een staakt het vuren, maar er komt weinig van terecht. De Syrische regering zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het bloedbad in Hula, waarbij ruim honderd doden vielen. Er wordt een onderzoek ingesteld. The Syrian government is drastically against this heinous and appalling crime. It's more than a crime. It's a massacre. Those who perpetrated this heinous crime. Will be held accountable by the Syrian law. President Obama heeft via een videoverbinding met Europese leiders gesproken over het geweld in Syrië. De regeringsleiders zijn het eens. Er moet snel een einde komen aan het geweld door het Syrische regime tegen de eigen bevolking.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 De EU heeft Suriname laten weten er ernstig verontrust te zijn over de omstreden amnestiewet. Met die wet kunnen verdachten van de decembermoorden vrij uitgaan onder wie president Bouterse. Suriname trekt zich niet veel aan van de kritiek, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Oh nee, ze hebben hun uh, positie aangegeven, wij van ons.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 we've lost for it most people in ireland do in the euro but at the same time these these measures have been imposed by governments now that have de uitslag van het Ierse referendum wordt niet eerder dan morgenavond verwacht in de Amerikaanse stad Seattle heeft een man vijf mensen doodgeschoten. De schutter opende het vuur in een café. Daar schoot hij vier mensen dood. En na de schietpartij vluchtte de dader. Hij stal een auto, schoot de bestuurster dood. En de politie probeert de schutter op te sporen. The suspect in this case is a white male, 30 to 40 years of age. 6'1. He was described as being very thin, curly light brown hair. The only thing we know right now is he had a gun. En toen de politie de man op de hielen zat, schoot die man zichzelf door het hoofd. Hij overleed later in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media gaat het om een man van 40. Zijn broer zou hebben gezegd dat hij een psychische stoornis had.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 I'm troubled that someone decided that a, a political party was, uh, you know, a worthy uh, target for that particular body part. I mean, who knows where the other body parts were intended or, or send it, sent, or if there are others out there. Diezelfde dag werd in een distributiecentrum van de Canadese posterijen een pakketje met een hand aangetroffen. Dat was geadresseerd aan de Liberale Partij. En de politie vond ook nog een romp in een hoop vuilnis. Onderzoek wees uit dat de lichaamsdelen van één en dezelfde man waren. En de verdachte is voortvluchtig. Dat is overzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 In de middag is het overwegend droog met regelmatig zonnige momenten. Tot 14 graden in het noorden en 18 in het zuiden. AWB Verkeersinformatie, 18 files, 65 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Nog maar weinig bijzonderheden, behalve dan dat de files in het midden van het land wat langer zijn dan gebruikelijk. Daar valt nu namelijk wat regen. Zo staat er op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond, 5 kilometer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 En na tien over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. roem als romantisch dichter kwam pas na zijn vroege dood. Jacques Perk. Hij stierf in 1881 op 22-jarige leeftijd. Zijn graf werd rijksmonument, maar raakte in het verval. Het is nu gerestaureerd. Jeroen Wieland staat stil bij het graf van Perk. Ik ben geboren uit zonnegloren en een zucht van de ziedende zee. Die omhoog is gestegen op wieken van regen. Gezwollen van wanhoop en wee. Dat is geschreven, Werri Kronen, fotograaf, door die man daar op dat medaillon. Met dat hoofd. Op zijn graf. Jacques Perk. Beschrijf het eens. Nou, het is een prachtig graf. Eigenlijk uh, met twee stenen. Een, een... De steen die ligt op het graf. En dan nog een soort staand monument van steen. Met de beeldenis in steen uitgehouwen van de dichterscherver. En dat bij elkaar uh, nu gerestaureerd. Met prachtige letters en een prachtige stijling. Mijn gewaad is doorweven met parels die beven. Als dauw aan de roos die ontlook. Wen de dagbruid zich baat en voor het schuchter gelaat een waaier van vlammen ontplook. Dat schreef hij mooi, maar Adriane Esmeijer van het Cultuurfonds... met dat graf was het niet best gesteld. Het was zeer vervallen en uh, dat vonden wij als Prins Bernhard Cultuurfonds... toch eigenlijk onverdraaglijk. Uh, Jacques Perk is een belangrijk dichter. Uh, heeft een belangrijke toon gezet, denk ik, voor zijn generatie van tachtigers. Hè, de dichters, de tachtigers. En we hebben dan ook... Uh, met vereende krachten samen met de boekverkopersbond hebben wij dit graf gerestaureerd. Met tranen in het oog, uit de diepte omhoog, buig ik ten kus naar beneden. Mijn lichtende haren bevloersen de baren, en mijn tranen lachen tevreden. Aridousse. Hij leeft weer, Jacques Perk. Dat kun je zeker zeggen. En dat zouden we willen van meer gravende grafmonumenten van auteurs. Want dat is het doel van de Koninklijke Boekverkoopsbond en het Prins Bende Cultuurfonds. Die hebben samen een fonds opgericht. Persik van Onsterfelijkheid. Naar het boek van Jan Wolkers. En dat voor ons beoogt allemaal grafmonumenten... en graven van auteurs op te knappen. Eh, tegen ruiming te beschermen. En te zorgen dat het erfgoed in stand blijft. En dat is een doel wat we gezamenlijk proberen te realiseren... door middel van Persik van Onsterfelijkheid. Gebeurt in een tijd dat zoveel ten graven wordt gedragen. Dat kun je wel zeggen. Dus dit past ook wel in deze tijd. Daar waar het materiële vooral voorop staat, zijn wij het wel heel erg met het erfgoed bezig, het immateriële. En daarom is het zo belangrijk dat we dat fonds hebben opgericht met verenigde Kracht. En gaan nog meer graven en grafmonumenten vooral schoonmaken, opknappen en zorgen dat het in stand blijft. Want diep in zee splijt de bedding in twee. Als mijn kus de golven doet gloren. En de aarde is gekloofd en het lokken gehoofd. Van C4 doemt lachend naar voren. Onno Blom, schrijver van een boek. Bij elk graf hoort wel een verhaal. En niet alleen vanwege de redding ervan. Dat is zeker zo. Het is een betrekkelijk levendig onderwerp. Hè? Schrijvers graven, het lijkt doods, maar het is uitermate levend. Wat bijzonder is aan Perk is dat hij nu beroemd is, maar dat was hij niet toen hij doodging. Hij was 22 jaar oud en nog geen bundel op zijn naam. En dit graf heeft ook een heel bijzonder verhaal. Jacques Perk is oorspronkelijk begraven op de oude Oosterbegraafplaats in Amsterdam, vlakbij de Meiderpoort. En de ouders van Perk hebben besloten om hem te laten herbegraven op de Nieuwe Ooster, daar zijn wij nu. En de oude vader Perk is toen naar dat graf toe gestruikeld als het ware en trof daar het graf geopend. En hij keek naar zijn zoon en hij zag wat van zijn zoon over was. En wat bleek, niet alleen was Perk nog heel goed herkenbaar, maar zijn baardje, waarom hij bij leven al bekend stond, was enorm uitgegroeid. Die baard, schreeuwde de oude Perk, huiveringwekkende kreet van een vader bij het graf van zijn zoon. Een bijdrage van Jeroen Wilaert over Jacques Tijd voor de sport. Tom van Heck. Goedemorgen. Goedemorgen. Nederland zelf al heeft met 2-0 gewonnen van Slovakije. Nou, het ging wat stroefjes. Is er reden tot meer optimisme? Nou, er was in ieder geval wel enige verbetering zichtbaar... ten opzichte van de wedstrijd tegen Bulgarije. Met name de inbreng aan de vleugels. En dan met name die van Afelaj was wel echt een verbetering. kwamen ook wat dieper, zoals dat zo mooi heet. Dus er was wel iets meer dreiging in het spel. Maar er zit toch wat weinig energie in in het Nederlands elftal. Je hebt het gevoel dat het allemaal moet. Wat plichtmatig is de bal. Wat plichtmatig rondgaat. En ook aan die indruk konden ze zich gisteravond niet onttrekken. En ook de persoonlijke vorm van een aantal mensen die belangrijk is. Snijder met name. Uh, die was er nog niet. Uh, viel vervolgens ook geblesseerd uit. En toen die nieuwe mensen kwamen. Uh, van der Vaart en Huntelaar. beide zichtbaar balend op de bank. En elkaar uh, hadden ze opgezocht. Dat is ook altijd een mooi teken om even op te letten wie naast wie op een bank gaat zitten en waar ze het over hebben. Toen Schalken, die erin kwamen. Ja, misschien wel over Schalk ook, maar ik denk toch vooral ook over het niet spelen. Die wilde in ieder geval heel graag en uh, toen viel er nog een tweede doelpunt. Oh, daar zat even een periode van opleving in, maar uh, heel optimistisch hoeven we nog niet te worden. Anderzijds, enige verbetering was wel waarneembaar. Oké. Okay. Um, geldt dat ook voor de verdediging, Tom? Want dat zag er toch weer niet heel goed uit. Vooral niet, uh, de, ja, Milford Bauma, die dan zo tegen... Tom hij tegen het ja, zag er natuurlijk heel klunzig nou? uit na ja. 15 seconden. Een soort, soort, ja, is dat concentratie? Is dat organisatie? Is dat onwennigheid? Te veel willen? Je kunt het op allerlei manieren uitleggen. Goed was het niet. Uh, betekende ook dat Boma in de rust vervangen moest worden door Vlaar... die het overigens heel behoorlijk deed. Stijn Schaars aan de linkerkant. goede en slechte dingen afwisselen, Toch ook nog wel wat onwennig. En als je optelt, hebben de Slowaken toch ook drie, vier echt hele mooie kansen gehad. En dat is veel voor zo'n team met de manier waarop ze voetbalden. Dus de verdediging was een zorgenpunt en is dat ook na gisteren nog steeds hoor. Moet het toch nog even over schaken hebben, want er is uh, uiteindelijk een nieuwe wereldkampioen. Het heeft lang geduurd, ja. maar het is Anand geworden. Uh, het moest ook snel gaan en het ging ook snel. Ja, vier partijtjes moesten ze gisteren spelen. Eén daarvan won hij met wit. Uh, Gelfland kwam nog wel een paar keer wat beter te staan. Het is altijd wat onbevredigend voor de kenners, zoals deze ja, eigenlijk hele reeks heel onbevredigend is geweest. Anand uh, blijft de wereldkampioen. Dat was verwacht. Gelfland heeft hem redelijk kunnen uitdagen. Maar uiteindelijk, en daar kijken schakers ook naar, uh, wat was het? het niveau van de partijen. Ze zullen de boeken ingaan... maar die boekjes zullen niet vaak meer geopend worden door de kennis. <laughs> maar Anand blijft wereldkampioen. Nou, dan uh, houden we het hier maar bij. Tom, dankjewel. je Tot morgen. Ui, ui. En straks een gesprek met Han de Jong, de econoom over de Ieren... en hun Europese referendum. Eerst de verkeersinformatie, John Bakker. Inmiddels 21 files, alles bij elkaar, 70 kilometer. Zelfs wat minder dan gebruikelijk om deze tijd... Wel zijn de dagelijkse files in het midden van het land eh, wat langer dan gebruikelijk. Dat heeft te maken met de regen. En er is nu één opvallende file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein, twee kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bezuinigingen en je houden aan de Europese begrotingsregels. Of je eigen weg gaan en je niet verplichten aan de Europese eisen. Dat is de keuze waarover de Ieren zich vandaag kunnen uitspreken. In een referendum wordt bepaald of Ierland meedoet met het Europese begrotingsakkoord. Ierland is het enige land dat het akkoord aan de kiezers voorlegt. Daar gaan we over praten met de hoofdeconomen bij ABN AMRO. En in Ierland woonachtig. Han de Jong, Goedemorgen. Goedemorgen. Um, leeft het referendum in Ierland? Um... Nou, wel wat minder dan gewone verkiezingen. Maar uh, uh, ja, de, de kranten staan natuurlijk toch wel vol mee. En uh, je kan de radio niet, uh, niet aanzetten of uh, er zijn discussies over. Ook in uw familie? Want u bent getrouwd met een Ierse, hè? Ja. Um, nou, ik moet zeggen, mijn kinderen zijn niet zo ontzettend uh, politiek geëngageerd. Maar uh, uh, ik denk wel dat ze gaan stemmen. Ja, en, en hoe stemmen ze, denkt u? Uh, ik denk dat ze allemaal voor gaan stemmen. En dat geldt geloof ik voor een groot deel van de Ieren. Ja, de, de opiniepeilingen die, uh, ja, die wijzen tot nog toe althans uit... dat er een vrij ruime marge uh, ja gaat zeggen tegen het, uh, te, te, in, op, uh, in het referendum. En vindt u dat verstandig? Um, ja, ik, ik vind van wel. Um, als je kijkt naar de, de punten waarop de discussie zich toespitst... dan uh, er is eigenlijk maar één uh, grote politieke partij, Sinn Féin... Uh, die... Uh, die de nee-campagne voert. Alle andere partijen voeren de ja-campagne. Uh, Sinn Féin, die betogen dat, uh, ja, dat uh, de bezuinigingen beu zijn... dat het niet werkt en dat ze iets anders moeten. En eigenlijk het sterkste punt van de, van de, uh, van van de ja-campagne is... Uh, niet zozeer dat, uh, over de begrotingsregels... Maar, maar wel over het Europese noodfonds. He, dat, dat, uh, uh, dat komt ook tot stand onder, uh, onder dit uh, pact. Uh, Ierland heeft op het ogenblik... Uh, uh, een, een noodprogramma lopen. Hè, die die uh, trekken op het, op het bestaande noodfonds, tijdelijke noodfonds. Dat wordt permanent gemaakt, dat noodfonds. En ze zijn bang dat als ze uh, door dit huidige programma zijn... dat is over anderhalf jaar... Um, en ze kunnen niet op de markt lenen... als ze nu nee zeggen dat ze dan geen toegang hebben... tot het nieuwe noodfonds. Ja, want om, om toegang te krijgen tot het noodfonds... moet je het begrotingsakkoord ratificeren, het verdrag? Nou, ja, dat, is, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Maar de... Um, uh, de de, de ja-campagne betoogt, jongens, uh, als wij hier nu nee tegen zeggen... dan wordt het al heel erg moeilijk om een beroep te doen op dat nieuwe noodfonds. Mm -hmm. Hoe gaat het op dit moment met Ierland? Kunnen jullie eens een beeld schetsen? Uh, sinds het mis is gegaan in 2007, na het inklappen van de vastgoedmarkt... ging het snel bergafwaarts ja. met het land. Hoe is het nu? Nou, de economie stabiliseert zich wat. Hè. Er is een enorme krimp geweest. Uh, ik denk alles bij elkaar wel 10 à 15 procent. De huizenprijzen zijn uh, enorm uh, in elkaar gegaan... Um, uh, ze slagen erin uh, door, uh, eigen, feitelijk door, door loonsverlagingen... om de concurrentiekracht te verbeteren. Dus je ziet dat hun uh, exporten uh, aantrekken. Um, je ziet ook dat buitenlandse investeerders... toch Ierland wel weer weten te vinden. Ja. Um, dus er is wel wat uh, activiteit. Uh, maar de overheid heeft nog altijd een heel grote tekort. En blijft bezuinigen. Zal nog jaren moeten bezuinigen. En dat zet natuurlijk toch een enorme neerwaartse druk... op de binnenlandse bestedingen. Dus, dus per saldo... Ja, kwakkelt die economie wat? Er, uh, vorig jaar was er een beetje groei. Nou lijkt dat er weer een beetje uit te zijn. Nee. De werkloosheid is natuurlijk heel erg hoog. Uh, uh, er is een, uh, eigenlijk een voortdurende uh, uh, trend uh, waar, waarbij jongere mensen het, het land verlaten. Vooral naar Australië en naar uh, Noord-Amerika vertrekken. Ja, dus wat Olly Reen uh, gisteren zei, eurocommissaris voor Onder andere Economische Zaken, dat het herstel in Europa fragiel en onzeker is, dat geldt zeker ook voor Ierland. Ja, dat, dat geldt zeker in Ierland. Ja, dat gaat nog lang duren voordat, uh, voordat die economie weer uh, naar behoren draait. Maar, nou zegt Sinn dus nee, als enige partij trouwens. Hè, de rest is allemaal, uh, is allemaal voor. En zegt ja, het is ook een beetje bangmakerij. En als we het daarvoor tekenen, mag je dan misschien een beroep doen op dat steunfonds. Maar we moeten ons dan ook gaan houden aan die 3 procent. Is dat voor Ierland ook maar een beetje haalbaar? Uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, uh, de vraag. Uh, ze hebben op het ogenblik nog een begrotingstekort. Dit jaar zal het uitkomen boven de 8% van het inkomen. Hm. Dus uh, ja, ze zullen het nog heel fors verder moeten bezuinigen. My, dus my... dat klopt wel? Die bezuinigingen moeten door, die moeten forsen? Uh, ja, ik ben bang van wel. Of, of je moet natuurlijk uh, op de een of andere manier zien... dat je zoveel groei in je economie krijgt... dat het aan de ontvangstekant van de overheidsfinanciën maar... uh, gebeurt. Ja, maar dat zit er nu niet in natuurlijk. Dat zit er niet in, maar ik denk dat voor een, voor een klein open land als, uh, als, als Ierland, dat toch uiteindelijk de enige weg naar herstel toch via het exportkanaal moet lopen. Dus, dus op die manier moet het sowieso. Kijk, je, ik denk dat um, als je een overheid hebt die, die een begrotingstekort heeft van, van meer dan 8% van het nationaal inkomen en ook een vrij stevige overheidsschuld, um, ja, dan kun je denk ik niet verwachten dat de overheid via het uh, nog verder vergroten van die uh, tekorten. Um, dat die overheid op zo'n manier die economie weer, weer duurzaam aanzwengelt, dat gaat ook niet lukken, denk ik. Goed, meneer de jong. Nou, we wachten het, uh, we wachten het met u af wat het referendum uh, gaat worden vandaag. Ik geloof vrijdag is de uitslag en meerderheid lijkt op ja af te gaan, maar het zou nog best ook wel eens anders kunnen zijn. Hande jong, hoofd van ABN Amro. Hartelijk dank. Dank u wel. Goedemorgen. En we gaan weer naar Mark Robin Visser, die uh, is nog altijd in boekhandel Paagman. Met In Den Haag ben jij samen, Mark Robin? En wie woont hier nou om de hoek? Misschien moet hij zich gewoon zichzelf even voorstellen. Hij kwam hier zojuist op zijn fiets aangefietst. Goedemorgen. Goedemorgen. Vroeger had je een spelletje dat heette De Stemband. Misschien als u gewoon begint te praten, dan moeten ja? de luisteraars maar gaan bedenken wie u bent. Oh ja, goed. Nou ja, ik, uh, ik ben een jaar of dertig schrijf ik spannende boeken. Uh, ik ben een hagenaar uh, en daar ben ik trots op. Uh, mijn boeken zijn doorgaans uh, politiek geïnspireerd, politieke affaires. Dus ze noemen dat factie. Het gaat veel over Prins Bernard, want dat blijft een onuitputtelijke bron van genoegen en inspiratie. Uh, en ik fiets elke ochtend en daarom kom ik op te fietsen een ja. kilometer of twintig. Dat lijkt me goed voor de gezondheid. En wat misschien ook wel goed is om te vermelden, u hebt inmiddels drie keer de gouden strop mogen ontvangen. Ja, en ik had hem dolgraag, uh, ik had nu graag meegedraaid voor de vierde, want dat is een... Ja, mag je niet zelf zeggen, maar ik vind het een heel mooi boek wat ik schrijf. Dat gaat over het raadsel wat we allemaal nog hebben. Anderhalf jaar geleden landde er een helikopter van de Nederlandse marine in Libië. Ik er, ongeveer ja. naast een huis weet het allemaal er nog zitten. Ja. Daar zijn drie militairen gevangen genomen. Daar moest een ingenieur van een baggerbedrijf worden opgehaald en een vrouw. Niemand weet waarom. Het was een geheime missie. Overdag, ratel de ratel, daar komen we aan. Uh, natuurlijk, en niemand heeft ooit kunnen zeggen van waarom was dit, vreemd. Luisteraars Thomas Ros is mijn gast hier in Den Haag. Straks naar achter praten wij verder en horen we ook waarom hij dit jaar niet meedingt naar de Gouden Strop. Tot straks. Het NOS Radio in journaal Mediaoverzicht. T CDA wil dat alcohol pas vanaf 18 jaar gekocht mag worden, schrijft de Telegraaf. Ik ben me rot geschrokken. Tegenwoordig raken twee minderjarigen per dag in coma door drank, zegt CDA-lijsttrekker van Haasma Buma. Het standpunt is nieuw voor de partij. Het CDA vond het drinkgedrag van kinderen eerder nog de verantwoordelijkheid van de ouders. De BBC schrijft dat het erop lijkt dat Amerika zich, waar het gaat om Syrië, klaarmaakt voor actie buiten de VN om. Valt op te maken uit de woorden van de Amerikaanse VN-gezant Susan Rice. Internationale gemeenschap zou de optie openhouden om buiten Annan om actie te ondernemen. De dreigende escalatie lijkt samen te vallen met de 48 uur deadline die het vrije Syrische leger heeft gesteld. President Assad moet zich aan het staakt het vuren houden. Anders doen de rebellen dat ook niet meer, zeggen ze. Uiteraard in de Surinaamse media, net als bij ons... aandacht voor de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Laki. Hij is boos op de EU. Na een bezoek van de EU-delegatie... ontstond er gisteren oneenigheid over een persbericht. Bij de zuidenburen zijn er zorgen over een nieuwe drug, 4MA. De een gezet van Antwerpen, schrijft dat er al vijf doden zijn door deze drugs. Het is een soort verontreinigde amfetamine of speed die vooral in het uitgaansleven populair is. En op de website van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid in België zeggen artsen dat ze bang zijn dat in het festivalseizoen meer mensen de drug zullen nemen. De adviezen die de EU gisteren aan lidstaten gaf... waren voor de crisis nog ondenkbaar. Schrijft de Volkskrant op de voorpagina voor de crisis. En het advies om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken... is ook niet vrijblijvend. In een blauw kader schrijft de krant over de gevolgen... als Nederland de adviezen niet opvolgt. Ten eerste financiële druk in de vorm van hogere rentes... en dan later boetes van meer dan 1,2 miljard euro. Ook Trouw schrijft erover Brusselse twijfel bij Lenteakkoord. Met een illustratie wordt duidelijk hoeveel schuld... Europese landen hebben ten opzichte van hun bruto binnenlands product. Het Nederlandse rode balkje is met 4,4 procent langer dan gemiddeld. Kale vrouwen dreigen medicijn kwijt te raken, schrijft het AD. De Inspectie voor de gezondheidszorg heeft een ultimatum gesteld... aan de dermatoloog die Efinasteride. finasteride... Het middel tegen prostaatkanker heeft voorgeschreven aan duizenden kale vrouwen. Het middel kan er bij zwangere vrouwen voor zorgen dat er misvormingen ontstaan bij de ongeboren baby. De arts moet nu binnen een half jaar bewijzen dat het middel werkt en zorgen voor officiële richtlijnen voor het gebruik. Anders mag je het niet meer voorschrijven. En in New York heeft de burgemeester Bloomberg een opvallend voorstel gedaan in de strijd tegen obesitas, schrijft de New York Times. Hij wil de verkoop van grote bekers gesuikerde en alcoholische drank verbieden in restaurants, straatstalletjes en bioscopen. Gaat er om verpakkingen die groter zijn dan 16 ounces. En dat is dan ook bijna een halve liter. En zo dadelijk na het journaal. U hoorde al eventjes het laatste nieuws over Syrië. Onze uh, correspondent, verslaggever uh, Sander van Hoorn... is in Syrië, in Damascus En merkt daar dat de bevolking de gevolgen van de sancties begint te voelen. Hoort u zo meer over. Blijf luisteren.